Jelle Seubering met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten heeft oud-president Trump een toespraak gehouden voor een groep aanhangers. Op een golfclub in New Jersey haalde hij veel uit naar president Biden. Hij beschuldigde het Witte Huis ervan achter zijn aanhouding te zitten. Trump werd gisteren in de rechtbank van Miami officieel aangeklaagd... voor het achterhouden van geheime documenten na zijn vertrek uit het Witte Huis in 2021 omdat hij volgens de aanklager niet vluchtgevaarlijk is... mocht hij na twee uur de rechtbank verlaten... en vloog hij naar New Jersey om zijn fans toe te spreken. De Amerikaanse schrijver Cormac McCarthy is overleden. Hij is bekend van boeken als The Road en No Country for Old Men. Voor The Road kreeg hij in 2007 een Pulitzerprijs. Van No Country for Old Men verscheen dat jaar... een succesvolle verfilming van de broer Koen... en die won vier Oscars... McCarthy schreef vooral donkere verhalen over jonge mannen, vaak in het Wilde Westen, die met geweld geconfronteerd worden. Cormac McCarthy was 89 jaar. In Nederland is politicoloog Meinert Venema overleden. Hij was als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en nam vaak tegendraadse standpunten in. Toen stelde hij dat de vrijheid van meningsuiting ook moet gelden voor racisten. Volgens hem werd een onrechte gedacht dat ideeën bestreden kunnen worden door ze te verbieden. Maynard Venema was al geruime tijd ziek. Hij was 77 jaar. In de provincie v Flevoland is een coalitieakkoord bereikt... tussen de BBB, VVD, ChristenUnie, SGP en PVV. Vorige week was al duidelijk dat de vijf fracties het op hoofdpunten eens waren. De inhoud van het akkoord wordt vrijdag gepresenteerd. Flevoland is de derde provincie met een coalitieakkoord... na Limburg en Gelderland. Het weer, het is helder en ongeveer 14 graden... De komende dag droog en opnieuw veel zon, maar ook wat stapelwolken en opnieuw warm, 24 tot 28 graden. Dit was het NOS journaal Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Zet. Van Zon, Zee, Zandvoort en Nobody <totipen> <totipen> <totipen>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 Punt 9 is... Zon, Zee, Zandvoort en... Zomerhits. Nooit gelogen, nooit bedrogen Maar het is anders dan voorheen Wel als maatjes door een deur Maar minnaast zonder kleur Ik voel me zo alleen Leve dagen... Zonder klagen, glijden ongemerkt voorbij. We willen ze niet bestaan, waar is het misgegaan? Voor jij nog iets voor mij, we hebben woorden zonder woorden. En we lezen elkaars ergenissen en naar elkaars gedachten. Oven wij al lang niet meer te gissen en de stilte volgen. Vart met rust, ik mis het vuur waarmee je hebt gekust, kunnen wij je tijd nog keren. Ik wil je weer als ooit begeren, al die dromen, ons ontnomen, al lang vervlogen in de nacht, is er nog een eigenheid.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 That. you say you're feeling the pressure and you be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 Show the world that we believe not only in the movies 'cause can be a wonderland. Now's the time that we can shine. The love we found is also fine. Come on. 9.9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerits. Oe jij Ik dacht dat jij beter wist Ik dacht dat jij beter was dan dat Oe jij Met zomerits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 Ja... Me lo pero de una vez, dile que tú eres mi mujer, que aunque yo soy un infiel, el que se va para el carajo es ese que te quilla ahí, que estoy llena de odio. Por eso es que tú te vas con otro. Cuando tú me dices que a él lo quieres, eso es porque yo ando como eres No es de boca el que te sofoca. Yo sé que él como yo no te choca. te gusta tanto que te pone loca. Bájale dos a la tosica celosa.